Casper Meijer met het NOS-journaal. Het RIVM verwacht dat AstraZeneca-vaccins snel niet meer nodig zijn voor het inenten. Dat zegt vaccinatiecoördinator van Delden in het AD. Hij denkt dat er na half mei voldoende andere vaccins beschikbaar zijn... en dat AstraZeneca hoogstwaarschijnlijk niet meer gebruikt hoeft te worden. Door zeldzame trombosebijwerkingen heeft het Brit-Zweedse vaccin een beschadigd imago. Veel mensen komen daardoor niet opdagen voor een AstraZeneca-prik... terwijl ze nu nog geen ander vaccin kunnen krijgen... GGD-artsen hebben soms bewuste vaccinregels omzeild... om ernstig zieke kankerpatiënten te kunnen vaccineren tegen het coronavirus. Dat meldt de Volkskrant na gesprekken met patiënten en artsen. Volgens de klant worden patiënten in sommige gevallen als zorgpersoneel geregistreerd... zodat ze nu al aan de beurt zijn voor een prik. Veel kankerpatiënten hebben geen voorrang op een vaccinatie... omdat ze geen verhoogd risico zouden hebben om te overlijden aan corona. Illegale immigranten ontlopen vaak hun uitzetting omdat de herkomstlanden niet meewerken aan terugkeer, schrijft de Telegraaf. In de afgelopen jaren gebeurde dat ruim 13.000 keer. Landen van herkomst moeten helpen als een migrant geen paspoort meer heeft. Maar in veel gevallen liep de uitzetting stuk omdat een land helemaal niet reageerde op een verzoek vanuit Nederland. Bij Afghanistan en Marokko ging een uitzetpoging het vaakste mis. Nederlandse Tweede Kamerleden die dachten dat ze deze week via Zoom spraken met de medewerker van de Russische oppositieleider Navalny zijn bedrogen. De man die ze spraken was een imitatie van de stafchef van de Russische oppositieleider, bevestigde de Tweede Kamer na een artikel in de Volkskrant. De Kamerleden zijn verontwaardigd over het bedrog. Ze willen nu alsnog een gesprek met de echte stafchef. Het is niet duidelijk wie er achter de imitatie zit. Dan nog het weer. De dag begint koud. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft zo goed als droog en de temperatuur loopt op naar 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Roelevarensveen en, en Nieuw-Vennep. Door werkzaamheden heb je een kwartier vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Dat yes, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toeback Leeft. Yes, Wakey, Wakey. Kom maar uit bed vandaan. Tobak Leeft op de radio. Heb ik wat gemist in de. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, Dit is ja, ZFM. Toebak leeft, ja. Dat is altijd met computers, hè? Ik weet niet, hebben jullie thuis ook altijd wel last van, denk ik. En dan heb je hem nodig en op dat moment denkt hij... Oh, weet je wat, het is nu een goed moment om nu even op te daten. Of uh, vast te lopen. Ja, terwijl hij de hele week daar de tijd voor heeft. Maar goed, dat uh, zie je het altijd weer. Goed, het is Toebak leeft Het is zonnig buiten. En uh, we zitten te wachten op de vrouw de, uh, op de fiets. En het is niet glad buiten. Dus je zou denken, het moet allemaal veilig zijn. Oh, daar komt ze net binnen. Kijk. Je hoort de deuren dichtslaan. Oh jee, is er wat aan de hand? Is, is, zijn er tegenvallende cijfers of zo? Nee hoor. Nee, dat ja. niet? Nou ja. Oké. Okay. Ja, precies. Dat is uh, ongelooflijk. Uh, maar um, kom je op je werk al zo één minuut voor de tijd binnen? Of één minuut na de tijd? Is het één minuut na de tijd? Dat Eén minuut, kwalijk. Ja, dat geeft u. Maar ik vroeg me gewoon af. Je bent echt strak van de tijd gewoon. Ik ben... Uh, ik microfoon even bij jezelf aan Jezus, je doet dit al twintig jaar. Kom op ja, nou. Twintig jaar al? Wow. <laughs> Bijna wel. Bijna al twintig jaar. <laughs> ja, goedemorgen in ieder geval. Een hele goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Ja. Ja. je een goede dag gehad? Vandaag? Ja, nou, nee, een goede week moet ik eigenlijk zeggen. Want een dag is nog net begonnen. Daar kan je niet zoveel over zeggen volgens mij. Ja. Het is ja. Mooi weer geweest. Oké. Okay. Nou. Lekker buiten. Is je nog iets bijgebleven van de afgelopen week? Uh, ja. Ja? Wat was het ook alweer? Ik, ik ben aan het wachten tot uh, Rutte zich terugtrekt eigenlijk. Echt waar? Zoiets? Want ik, nee, natuurlijk. Dat is altijd brisant. Dus. Ja, dat zal leuk zijn. Brisant is ja. het. Wat hangt daar aan de bom? Dat nee, is een krisant. Dat is het dan. Ze hadden oh, ja, het vorige der, week over. Ja, dat had het vorige week over. <laughs> nee. nee, maar ik, ik heb zelf wel van uh, die manier van uh, de PvdA... die, die, is nog, die heeft nog zijn verlies genomen, is gewoon weggegaan. Ja? Heel keurig. Ja. En dan denk ik van, hij kan dat toch ook gewoon doen? De eer aan jezelf houden, van laat Jezus. maar zitten. Het zou echt, het heel raar zijn. Goedemorgen, heb er zin in? Ja, hij altijd. Hij ha heeft altijd zin in. Ik altijd zal, zin in. Ik vind het ongelooflijk dat hij dat nog steeds heeft. Ja. Het is gewoon ook zo, er, er, alles glijdt van hem af. Tevelman uh, wordt hier ook ja. altijd genoemd. En wordt hij zo over gezegd en dan gaat hij ernaast staan. En zegt hij, ja, we gaan eens met z'n tweeën kijken naar mijn gedrag. Ja, het is best opmerkelijk. Nou, dan komt binnenkort wel weer een debat over of zo. Dan gaan we met z'n allen kijken dat of dat allemaal gedaan hebben. dat komt binnenkort wel weer een debat over. Ja, of zoiets. Of, ja. Uh, ja, dit Volgens was... mij stapt hij ook echt uit zijn bed en zegt hij, Tja, ja. we gaan weer beginnen. Ja. En als ze fout gaan dan gaan we gewoon weer rechtzetten. En nee, natuurlijk, dat is altijd brisant. Ja. Oh, dat is nogal wat. Ja. Maar niets wat uh, volgens mij aanleiding geeft tot grote oprecht. Nee, die natuurlijk ja. komen natuurlijk uh, tevoorschijn. En wie heeft die gelekt? Daar staat ook een doodstraf op. Dus dat gaan ze gaan uitzoeken. En wat staat erin? Nou, uh, uh, dingen, had koffie en uh, die hoor. Dat, alles staat erin, hè? Alle grapjes die ze maken. Zijn er ook allemaal iets? Ja, alles staat erin. Ook alle grapjes die ze over op zich gemaakt hebben. Uh, ja, dat is het grootste punt. Ja, oh, dat is het punt. gewoon. Dat, dat is het punt. Wat hebben zij. Het heikele om... punt. Wat hebben ze. Oh, oh, oh. Over hem al gezegd. Ja, dat is ja. echt uh, Nou, wacht it af. It Spannend hoor. Do you even care. Just until you call my name. Do you want me to be playing? Cause I'll see you there. I did not decide anything about you. Do you want me to complain? Sit it out and just the same with me, me there. now, blinded by the air, sailing on too far away, turn around, I lost my say, guess I'll see you there. dit, hè? Dan zijn we die beetje zien, met altijd weer verbaasd. Die je The Vines, The Vines is een spreekje thuis, kom uit Groningen, van een Nederlandse garage pop uit Groningen, geformeerd in 2019, doet denken aan de strokes, doet denken aan de vaccines, oh, lekkere kortate plaatjes in -out. ja, precies. Uh, erin en eruit. Nou, daar kan ik van alles over nadenken. Maar goed, uh, dat gaan we toch ook helemaal niet doen. Het is zaterdagmorgen. En, uh... en niets liever nou. willen we dat dit allemaal nooit meer gebeurt. Nou, zeg dat ik je niet. Uh, nee, dat kan ik je niet uh, beloven, zeg maar. Ik ben bang dat dit voorlopig nog wel een tijdje doorgaat, hoor. Dit radioprogramma bedoel ik. Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk wel, dus wel, wel het punt. Wat we wel hebben natuurlijk, uh, dit. Uh, wanneer bereik je het punt dat de aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen niet door kunnen gaan? Ja, precies. Want... Nou zou er een daling aan zitten te komen van het aantal patiënten. Maar de verpleegkundigen zien dat nog niet gebeuren, integendeel. Nee, ik bedoel, de terrassen gaan open. Echt, uh, we... En code zwart begint. Nou, ik wil zeggen, we zitten bijna in code, code oranje. Weet je wel, bijna yes, koningsdag. En dan zitten we in één keer in code zwart. Ja. En ik, ja, ik had gisteren zat ik een beetje te, te, te luisteren en toen gingen ze ook nog een beetje de berekeningen doen. En wat, wat was dat toch weer? Ik hoorde een, een, een, een verhaal, wat was het ook weer? Ik zit even te denken, ja precies. Dit Hoe gaat het toe. met de immuniteit in ons land? We hebben 4 miljoen, dat is de laatste cijfer wat we vermoeden, dat 4 miljoen mensen het gehad hebben. Uh, en er zijn al zo'n 5 miljoen mensen die de eerste prik hebben, dus dan zou je 9 miljoen mensen hebben inmiddels die uh, immuun zijn. Eerst je hebt soort... het gehad en dan ben je immuun? Ja. Dat weten we niet zeker. Maar Dit was scherp hè? Simonens, Sylvane Simons. Die eigenlijk zei van... Oké, okay, dus hoeveel mensen zijn er umim en hoeveel mensen hebben het gehad. En als je het gehad hebt, kan je het niet meer krijgen. Uh, dan moet ik even... Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, oké. Okay. Dus we zijn, waar, op welke uh, dingen zijn dan beslissingen beslissing genomen? Op, op wat voor cijfers? En wat is de theorie erachter? We gooien de terras open omdat we met z'n allen nu protesteren. Uh, Doe maar open. Dan zien nou, we wel hoe het afloopt. Uh, nou ja, wat ik wel een positief iets vind... is dat het aantal overledenen per dag significant minder is. Ja? Want het is op het hoogtepunt is het wel iets van 170, 180 geweest per dag doden. Ja? En het is nu maar steeds uh, tussen, de, zeg maar tussen de 10 en de 30. Okay. Dus dat het, maar het is wel, in het ziekenhuis... ja, die mensen worden behoorlijk ziek. Ja. Maar uh, ze gaan dus niet meer allemaal dood. Nee, maar het loopt wel vol in het ziekenhuis. Ja. En het ziekenhuispersoneel wil toch echt dat nu... dat de, de, de, de beperking komen. Dat, yo, stop naar nou mee, die terrassen. Kom op, zeg. Die twee weken die terrassen nog even volhouden. Om niet te open te gooien, dat is toch wel te doen. Ja. Ik, ik zit ook te denken... Wa, waar is dat IC? Is dat echt zo belangrijk? Kunnen we niet mensen zuurstofflessen mee naar huis uh, geven of zo? Is dat is dat ja, dat, wel gewoon... dat, dat zo. Dus ja. zijn er zijn iets van 600 mensen die thuis verpleegd worden. Ja, die thuis ja daar moet je met gaan. Het gaat ook eigenlijk al alleen maar om zuurstof toe bedienen. Dus eigenlijk zijn er nog 600 meer... In het ziekenhuis, is dus de aanhalingstekens. We hebben totaal geen zicht meer op de zaak. Nee, eigenlijk niet. Het is niet. echt een grote puinbak. We ja. testen thuis zelf maar een beetje. En uiteindelijk doen we de zuurstofles uh, uh, binnen op ons nek... en we gaan naar het werk. Echt zo gedreven zijn we ja. om door te gaan. Ik heb ze nog niet gezien hoor, op mijn werk. Echt, als ik zie je de tenen... Dacht ik, nou, ik red dat vandaag nou even niet. Kom even niet. Tuurlijk, blijf je gewoon thuis. Neem ik het over. Geen punt. Ja, Zo zijn ja, in de zorg. Je, je hebt wel gauw een smoes om niet te gaan. Ik denk, van, nee. ik heb een beetje een strakke keel. Ik, heb ik weet niet gehoord, of ik hoor. keelpijn heb, maar nee. hij voelt een beetje strak. Ik ken ze, vooral de stagiaires, die zeggen... Ja, ik heb in de familie heb ik een coronapatiënt. Oh, mag ik dat, die uitslag daarvan zien dan? Dat ga je niet vragen, ja. natuurlijk. Ja, dat ga je krijgen over een paar jaar, als we er nog steeds in zitten. En dan ga je zeggen, maar ik wil graag komen werken, hoor. Ja, ja, ik snap hem, ik snap hem. Ja. <laughs> Blijf toch maar thuis, zeg maar, lijngever. Ach, wat vervelend nou. Nee, zonder. Kijk, ik wil niet zeggen dat iedereen zo denkt... maar er zijn er wel een aantal tussen die... maken er mooi misbruik van de situatie. Ja. Nou ja, goed, dit is de vraag. Ziet je echt eens macht om op het terras plaats te nemen... aankomende week? Ik vind het wel gezellig. Ja? En ik heb ook vaak het idee... Van dat het ook best wel uh, veilig kan, allang. lang. Als ja. je hier op het strand... met die grote terrassen... Ja. Daar heb je de ruimte. Maar kijk, of die kleine terrasjes in de binnenstad is een ander verhaal. Jazeker. In die, in die hele kleine steegjes. Ja. <laughs> Met overkappingen tegen de regen. Ja, maar jou... op het strand. Dat kan makkelijk. Wel ja, het terras kan eigenlijk ook makkelijk. Buiten kan je bijna niet besmet worden. Ja. Maar ja, goed, het is wel een signaal om te laten zien. We zijn nog niet zover. Als we echt geëvalueerd zijn, we hebben het overleefd. We gaan een stap vooruit. Dan zitten we op het terras. Ik had het nooit begrepen dat dat, dat de evolutie was. Maar dat ja. is het wel, lijkt het ja, wel, hè? Ja, dat is een beetje kijken naar andere mensen. En je voelt je vaak, uh, zit je iets hoger. Ja? Dus je voelt je altijd een beetje verheven boven anderen. En dat hebben mensen nodig. Nou nee, ja, ik snap het ook wel. Ik snap nooit wat het punt was. Maar mijn vrouw was uh, samen met mijn dochter naar, uh, naar Egypte. En daar is op het terras zitten echt wel een status. Een wijntje, 36 euro had ze omgerekend. Oké. Okay, ik denk, ja, ja kijk, dat ja, is status, dan, Ja, dan, dan neem ik wel een colaatje. Ja, neem een flesje water maar. <laughs> is dat ontmoedigingsbelasting uh, zit erop? Omdat je eigenlijk... Uh, in die uh, Arabische landen eigenlijk geen alcohol mag drinken. Nee hoor, dit is gewoon een heel duur terras. Het is oh, gewoon heel duur terras. Bart Hilton. Nee, ik bedoel, op het terras word je gezien. En zeker als jeugd wil je gezien worden, want als je thuis zit, word je niet gezien. Ja, ja die nepfoto's van je. Nou, ik geloof niemand. Ze willen het echte werk zien. Ja. Op het terras. Nee, begrijp dat leeftijd leeft. Dat is met tieners hoor. Hiernaar hebben we wel zinnige dingen te melden. Maar je moet echt met een groot was kijken hoor. We hebben ze wel. Echt wel. En een stukje geschiedenis natuurlijk. Ja, dit is Camillo. En dat heet Break My Baby.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 Zou dit soort muziek thuis nooit draaien. We draaien het hier. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Muziek uit de oude doos. Gevonden bij uw oma. Ik het Ik was daar, ze It's getting harder to pretend It's good to know that it's on a train Take the weight up off their shoulders It's better now before they grow up Cause of some of my best friends Things like this never happened. We're smiling again Like we did different things Tell me, tell me it's true, I can't believe he told her, did she know before he told her, it? it's feeling more like a loser, it's better now that I could be a friend, I'm smiling at you. and as for me I fuck things over, talk me down, keep your Muziek hier. S-I-M-L. Daarvoor Kamlio. Uh, Leo, Ze komen uit uh, IJsland en ze hebben nog meer leuke muziek gemaakt. Ze bestaan uh, sinds 2012 en dit was alweer een oude single, als Break My Baby. En ik zie ze dat ook alweer een nieuwe single uit hebben. En ja, die had ik eigenlijk gewoon even erbij moeten pakken, want dat was het druk. Dan hoor je meteen even wat nieuw werk. Nou goed, die, die heet onder andere I Walk on Water. Ik ben er nog een fragmentje op, hè? Ben ik ben nooit te broed voor om fragmentjes te draaien, dat is Nou goed, misschien nog een beetje een intro. Goed, het grappige is bij de videoclip zet je dan, zie je dan een ijsberg onder water. Walk on, walk on. O, precies. ze hebben de commerciële uh, kant van het leven alweer gevonden... door een beetje kermachtig muziek te maken. Dat spreekt veel meer mensen aan dus ook in deze moeilijke tijd... In deze moeilijke periode, iedereen pijn heeft. Goed, het is de zaterdagmorgen. Fijne toestel op Aanstem. Ik ga ook even naar de In de Wereld van Rare Berichten. En daar hebben we natuurlijk uh, deze mevrouw aan mijn rechterkant aangenomen. Ja, ik ben zelf één een, een raar bericht altijd. Ja, klopt. Maar, een uh, hele rare uh, snuit, toch? Ja, Er is een man in Amerika die... Uh, die is uh, veroordeeld tot de doodstraf. Uh, die dat vorig jaar heeft, of na nou, vorig jaar in 2000. In 2000 erbij. is hij veroordeeld uh, voor het doodschieten van vier mensen in een supermarkt zo? met een jachterweer. What the fuck? En, uh, maar nou wil hij dus graag het vuurpeloton in plaats van een spuitje. En dat wordt nog ingewilligd ook zijn, uh, zijn keuze. Nou ja, uh, uh, het schijnt wel zo te zijn dat het zou kunnen in een paar staten. Ja? Maar het uh, is dus de vraag of hij, uh, of het bij hem wel kan gebeuren. En ze zijn erover bezig. Ik denk van, nou ja, waarom ook niet, weet je wel. Uh, het is ergens het, het, is is het wel humaner. Want het is inderdaad bang, gewoon en nou, je bent weg. Ja, maar, de uh, uh, uh, sorry, maar hij, de, de humaniteit heeft hij een beetje verloren. Maar hij heeft vier mensen gewoon met een jachtgeweer doodgeschoten. Dus niet een opwelling van, hey, ik, uh, ik, ik, kan, ik kan geen hert vinden. Ik had naar Zandvoort moeten verhuizen om daar te gaan schieten. Ik ga een uh, winkelcentrum binnen Ja. Ja. Dat is wel zo. Het dit. Maar het is, wel, uh, het is ook de manier waarop hij zijn slachtoffers heeft omgebracht. Ik denk dan oog om oog, tand om tand. En ik denk ook met die George Floyd. Dat ja? is ook wel een, was dat deze week uh, dat hij ook voor was? Ja, zet? afgelopen ja, week. Ja, dat, ja, dat was hij, ook een ja. hoogtepunt. Ja. Maar uh, die Derek Chauvin die zou dit vast ook wel willen. Uh, met uh, pistolen, denk ik. Ja, ik weet niet wat voor straf mee. een vuurpeloton. Nee. Maar uh, ik uh, stem eigenlijk voor uh, minuten lang met een knie op zijn nek. Net ja, zoals hij uh, zijn, tante, uh, zijn uh, slachtoffer heeft gedaan, die uh, George Floyd. Ja, dat dus vind wel, ik uh, ik vind het, zou het wel eerlijk vinden. Ja, het is de maf. Is dat dan echt de hele Amerikaan? Een vieren Dat je denkt van maf. Dat je dan. Het is eigenlijk gewoon dat hoort geen feestje. Het is gewoon vanzelfsprekend dat het gebeurt. Maar ja, het is toch ja. ook wel heel bijzonder dat het gebeurt. Dus dan moet je het ook weer vieren. Maar als je hoort heel hoeveel varkens. mensen uh, er per, uh, per dag geloof ik, uh, overlijden ook door politiegeweld. Dat schijnt enorm te zijn. Ja, en daarna het grootste deel van is ook weer donker. Zeker in ja. Amerika. Omdat het uh, blijkt dus, en daar waren sommige mensen... wel heel realistisch over, die er onderzoek naar doen. En iemand die doet al 40 jaar onderzoek naar, die zegt van... ze, ze zijn soms bang gewoon voor, voor donkere mensen. Ja. Ze zijn gewoon bang dat ze uh, onverwachte bewegingen maken. En dus uh, hebben een geschiedenis. En uh, poeh, en uh, hoe moet ik het aanpakken? En vorige week trekken ze een pistool. Mm. Nou, ik denk dat ze daar uh, in Amerika misschien wel zouden moeten zeggen van, uh, nou, er komen geen uh, blanke agenten meer bij. Het worden alleen nog maar gekleurde agenten. Ja, maar ook die schijnen het ook, ook op een bepaalde ja, manier te reageren. Ja, die, zijn Dat bang, is... die zijn bang voor de donkere mensen. Ja, ja, ja, omdat ze die toch vaak donkere mensen tegenkomen. Uh, ja omdat die ook Of, vaak of die, in... gaan, die doen weer uh, politiegeweld tegen, tegen witte mensen. Dat zou ook wel weer leuk zijn. Ja. Als dan die witte eruit moeten, want ik zag laatst ook wel in een <laughs> ja. film van uh, kom jij even je auto uit en, uh, en had je helemaal niks gedaan. Ja, je fiets die, uh, als je over een bobbel ging, dan ging uh, die fiets een beetje voor je nummer wordt. Oh, ja. En ondertussen uh, van, oh je hebt alles van alles in je auto, haal alles er maar uit. We gaan alles helemaal doorzoeken. Ja, Gewoon ja. echt pesten, weet je wel. Echt oh, ja, daar ben jij wel voor. Nee. Nee, <laughs> nou, precies. Nou, nog even een ander leuk berichtje is uh, Frans, Duits. Brengt uh, uh, tassen vol met boodschappen naar uh, collega-artiesten... die in lockdown zitten, corona-lockdown, die het zwaar hebben... die niks meer kunnen, maar zien meer kunnen optreden. En uh, grappig is, dan staat hij daar met een balk in zijn hand... om de telegraaf te zien. Hij heeft gewoon nog andere klusjes gevonden. Hij heeft ook een handeltje, heeft hij, pas geleden heeft hij nog opgestart. <kijkt> had hij een handeltje op pindakaas, uh, iets had hij opgezet. Uh, maar je opgezet. wordt wel creatief, hè? En op zelf heeft hij ook sloop, uh, een sloopbedrijf van de familie... waar hij nou weer in werkt. En uh, ook tuinhout uh, handelt hij in. Dus hij zegt van... Ja, je kan ook gewoon die vingers, weet je, die zitten aan de handen, die kan je ook laten wapperen. Ja, ja. Kan je, ook andere, je hoeft niet altijd artiest zijn. dit is, is leuk natuurlijk, maar het kan ook gewoon weer hobby worden. Dus ja. nou, ik vind het nogal een uitspraak. Ik, vind het, wel, je, ik ja, vind het wel stoel, hoor. Ik vind het wel stoer, maar ik bedoel, val je artiest-collega's nou niet af? Ja. Ja. ja, ja. Nou ja ik zag er dat nog, nog de een, uh, een tweet, uh, dat vond ik ook weer heftig, van uh, dat... Uh, uh, wie was het nou? Baudet. Die had yep. over, uh, over de hoge heren van de gezondheidsraad en zo, dat hij zegt van ja, uh, yeah, lockdown, ja, maar eerst, ik bedoel, moet je eens kijken wat die gasten op het land goed zitten. Zeker die, die kale man, die uh, ene meneer, die uh, voor de gezondheidsraad uh, praat altijd. Ik heb yeah. zijn naam kwijt. Die... Uh, die heeft heel veel persconferenties, maar die heeft een, een landgoed ergens hier bij Ede of zo. En uh, die heeft een eigen tennisbaan en die heeft iets van zoveel bos. En... Oké, okay, ja. Ja, Afstand houden is makkelijk. Ja, ja dat is zeker ja, makkelijk. Dat, ja, dat, dat is best te doen als je op zo'n ruime klentje uh, woont. Denk ja, zeker. Dus, uh, nou ja. goed, straks onder andere... Nou, straks is alvast de berichten. Yeah. Shirt sure is ripped it. and it's all the same You don't know my name It's getting too loud We'll figure it out Oh my You say Dat zal wel lekker in de morgen. Om een beetje wakker te worden. Zeker. Let's figure it out. Blue the Tiger. Zandvoortse berichten. Zeker, we gaan even kijken naar de Zandvoortse berichten. En ik lees onder andere de intro van Zandvoort. Nog geen visitekaartje van Zandvoort. De slurf is gesloopt de afgelopen, afgelopen tijd. Eh, ruimte nu. Eh, genoeg ruimte daar. Eh, Dolfinarium wordt opgefrist. Die, die, noem je dat, die beschildering van Bob. Uh, die gaat weg. En daar komt uh, het nieuwe pleister. Maar ook komen daar een, een kunstwerk van de oude sporttekenaar Aard van Koningshoven. Plus ook fotopanelen van uh, Beats for Sports. Uh, uh, heb je zelf nou ook uh, mooie foto's? Weet ik wel dat je op, op het strand alleen sportactiviteiten uh, aan het doen bent. Dan mag je die insturen naar H www.jansen.apperstatiesandvoort.nl En dan kunnen ze kijken of ze die kunnen opblazen. En dan komt hij ook op die, uh, die muur daar. Dat is leuk. Dat stimuleert. Zeker. Nou ja, goed. Als je daar nog met de trein aankomt... dan denk je van, oh ja, dit kan je hier allemaal doen. Verder, het rest is weinig bemoedigend. Het is in alle zegt Het straatwerk ligt een beetje rommeliger bij. Het uh, verdient totaal geen schoonheidsprijs. En er zijn nog veel plannen geweest. En Hille Jansen breekt haar hoofd er nu over. Sterkte. Het is nog ja. niet zo makkelijk. Uh, op de website van Hospitality Management is een top 10 gepresenteerd van Nederlandse vakantiebestemmingen. Exclusief de grote steden. En uh, die de afgelopen maanden het meest zijn opgezocht op internet. Nou? En om, omdat die plaatsnamen ons eigenlijk best verrasten, is de hele top 10 opgezomd. Maar op nummer 1 staat Zandvoort. Yes! Ja, als onderbouwing werd erbij vermeld... de populaire bestemming biedt bezoekers een prachtig uitzicht op de zee... en de ultieme mogelijkheid tot lekker uitwaaien... met vrienden, familie en huisdieren... Even geen corona, even helemaal niks. Alleen de geur van de zee en het ruisen van de wind. Wacht even, maar ik, wil, ik wil niet echt spelbreker zijn... maar geen corona in Zandvoort. We hebben de meeste besmettingen gehad, verhoudingswijze. Eventjes, Eventjes, ja. even, geen corona. Maar op het, nee, maar je, je bent zelf dan even... kan je er even niet aan denken, want oh, dan waait de wind het. door je haren. Ja, dat kan het het alleen in Zandvoort. de strand van Zandvoort is kilometers lang, erg schoon. Ja. Wordt ook wel de parel aan zee genoemd. En ja, wat wel leuk is, die andere die erin stonden waren... Urk, Enkhuizen, Elburg, Vaals, Wees. Zeewolder, Harlingen, Putten en Ommen. Zeg gewoon allemaal om... vind het om... We gaan dus de kust. Het gaat dus om de, de, de niet-grote steden. Nou, nee, Putten ligt volgens mij een beetje... O oh, nee. Uitselmeer IJ of zo, Harlingen. Ja, precies, in Urk ook Richting natuurlijk. Een ja. drie landenpunt. Nou, leuk dat Zandvoort in ieder geval bovenaan staat. Ja. ja, Zandvoort spreekt ook. Ja, het zit in liedjes verwerkt natuurlijk. Er gebeurt ja. van alles in Zandvoort. Ook al is het een klein dorp. Ja, het is wel grote dingen. 160-plussers in Sporthal uh, zijn gevaccineerd. Vorige week zaterdag 100 Honderden, hè? Honderden, ja. 565 met het Britse-Zweedse arsenicum, noem ik het altijd. Dat de collega's mij altijd flinke hoofdpijn ervan kregen. En uiteindelijk is 90% komen op dagen. Er hadden nog een reservelijst. En die zijn ook nog gebeld. Dus uiteindelijk uh, hebben ze daarna nog. Uh, wat was het een uh, 65 tot 69-jarigen hebben ze gebeld. Om de reservelijst uh, nou ja, aan te spreken. Om die nog even te prikken. Dat mm. is natuurlijk hoop over te doen momenteel. De reservelijst moet goed gebruikt worden. Anders gaan ze zo de prullenbak in. En die huisartsen laten dan een prullenbak zien. Met bijna 60 weggegooide vaccins. Omdat ze al opgetrokken waren. Oh, wat zonde. Ja, hoe kan dat nou? zegt Hugo de Groot. Je trekt die dingen toch niet eerder op? Je wacht gewoon tot de klant er is, dan trek je de boel op. Maar ja, je moet het uit de koelkast halen. En die moet zo lang uit de koelkast. En kan je dan, ja, nou, ik snap helemaal niks. Ga je de gewoon op straat staan, even? Wie wil er een prik? Ja. ja. Deel hem uit. Ja. Wat een gekkigheid is dit. Nou, ik goed. Vind het echt zo'n onzin. zo'n onzin. Maar goed, Zandvoortse berichten zitten we in. Laten we ja, ons niet precies. afleiden. Uh, de gemeente Zandvoort geeft toestemming voor het uitbreiden van de terrassen. Vanaf het moment dat de coronamaatregelen komende woensdag versoepeld worden. Dit om de bezoekers weer veilig en gastvrij te kunnen ontvangen. En naast de uitbreiding wordt ook gelijk de Haltestraat weer wekelijks afgesloten. Van donderdag tot en met zondag vanaf 4 uur s middags pas. Hè. De Haltestraat is dan alleen toegankelijk voor voetgangers. Ik vind dat een goede zaak. Ja. En uh, ze, ze hopen echt dus uh, dat uh, horecaondernemers uh, hierdoor uh, een fijn terras kunnen hebben. En verder wordt de Haltestraat ook op de nationale feestdagen, zoals de tweede Pinksterdag, uh, ook afgesloten. Maandag 24 mei. En uh, als het Rijk besluit om het de horeca eerder moet sluiten... dan geldt de afsluiting tot maximaal 1 uur na deze tijd. Dus de terrassen zullen vanaf 28 april vooralsnog om 18 uur sluiten. En de haltestraat gaat dan om 19 uur weer open. Dus, uh, okay. dus dan, dan kan je na uur weer rijden. Okay. Maar ja, als het, uh, als het langer mag, dat het heel goed gaat... Ja. We hopen het. Nee, dan, uh, ik heb er ja. één kreet altijd. De zon schijnt altijd achter de wolken. Ja. Het is altijd zon. Altijd zon. En die ja. wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Die oh nee, kunnen er ook voorkomen. Dat was ik even vergeten. Gezien uh, Vrijheid gezien door de ogen van kinderen is een toonstelling... badhuisplein dinsdagmiddag is zich opent door Gert-Jan Bluis. Hij heeft een... Uh, een speech gegeven. En leerlingen van de Oranje Nassenschool... hebben ook wel gedichten voorgelezen, een aantal mensen. En uh, het Zandvoortsmuseum heeft, uh, heeft er ook bij geholpen. En de Rotary Club van Zandvoort heeft een uh, les gegeven... aan groep 7 en 8 over 75 jaar vrijheid. En dat hebben dus deze kinderen allemaal verwerkt... in foto's, gedichten, fotocollages. En dat zit uh, dus te zien op het Badhuisplein... tot en met 30 april. Leuk. Ja. ja. In de krant staat inmiddels ook uh, de... Viering van Koningsdag en het programma van Bevrijdingsdag. Dus uh, ga even kijken, want er is al even van alles te doen. Waar... Ja, Koningsdag is natuurlijk niet zoveel, hè. Maar je kan wel vanaf zonsopgang in heel Zandvoort de vlag en wimpel uithangen. En uh, misschien heb je nog oranje vlaggenlijnen of leuke andere accessoires. Dus als je je huis dan in oranje stemming brengt... nou ja, dan, uh, dan maak je eind van de ochtend kan je een prijs winnen. Want ze gaan door Zandvoort kijken wie een leuk oranje huis heeft... Het eind van de ochtend... Worden tien adressen verrast met een prijs of zo. Een lekkere oh. prijs. Okay. Nou ja, misschien zijn het wel lekkere tompoezen. En van 5 voor 10 tot 10 worden de klokken geluid in heel Nederland. Ook op de Antillen. En ze luiden als teken van... Verbinding. Verbinding. En, uh, en daarna om 10 uur de nationale obade en het zingen van het ja, Wilhelmus. Ik dacht, wacht, jij zit het nou gewoon in de zeik te nemen ook gewoon nee, niet, hè? Nee, echt niet. Vanuit deuropeningen en balkons zingen oh, je, of spelen oh, we het ik, Wilhelmus. Nee, ik, sorry, ik zag ik, Dit beter naar... Ja. ja, dat klopt. Landgenoten. Je, ja, je probeert een beetje koninklijke uit te En hangen. bij het volgende zandvoortstukje ga ik wel de rest uh, doen. Okay. Ja, ik moet zijn er zijn toch zulke leuke dingen die we allemaal gaan doen op Koningsdag. Nou, het wordt echt een feest gewoon. <laughs> Blijf binnen. Kan niet wachten. Wacht hem af. Op, op, op uh, aanwijzingen. Goed, Poffertjes bewoners Boda Centrum. Een La, stukje over uh, Pieter van uh, Zwieten. Die heeft namelijk uh, een uh, bedrijf. Uh, dat heet de Gouden Stroopwafel. Die uh, maakt ook uh, poffertjes op locatie. Hij heeft nieuwe collega's aangenomen. Nieuwe werknemers. En die moeten het wel leren. Dus ja, hoe moet ik het? Ja, moeten we zelf al die poffertjes gaan testen. Oh mijn god, wordt word je toch misselijk van. Dus dacht ik dacht weet je wel, ik ga naar Boda Centrum. En dan ga ik al die oude, oude al die, bejaarden ga ik overvoeren met poffertjes. Nou, even meer respect, sorry. Maar hij heeft daar gewoon gratis poffertjes weggegeven. Hartstikke mooi, uh, Pieter. En ze hebben getest en ze hebben ontzettend genoten. Dus dat is wel mooi. A.G. Boda Bentveld is dat. Nou, is over de Zandvoortsbericht. Dames ja, en heren. Tijd voor de laatste plaat nee, een van de laatste plaat van de Weezer. Ze zijn zo ontzettend actief met het maken van muziek. Oké, okay, human. I can feel my breathing, it's so nice. It's like a blanket on my life. Let me stay here for forever in this state of classical denial. To cranking Mrs. Dalloway. Trip on a whale. He's kinda just like me. We're thirsty for the deep. I'm gonna rock my portable headphone. Grapes of wrath, drift off to oblivion. Show support for Winston Smith in 1984 Cause battling Big Brother feels more meaningful Than binging zombie hordes Take me up to Neverland Oké, okay, human. En ja, natuurlijk bekend van echt nog veel meer grote platen, natuurlijk. En van die grote platen uh, is natuurlijk uh, dit. Bye Buddy Holly. heeft de leukste plaat, eigenlijk, die spark. Ik denk het videoclipje erbij. Maar goed, het is uh, de Radio. Het is alweer 20 minuten voor 9 in uh, wakker wordend Zandvoort. En uh, we zijn het ook met z'n allen toch een beetje ongerust. Ja, hoe is het met de boot? Met de boot. Precies, de onderzeeboot in Indonesië. Ja. Is nog steeds zoek. Het schijnt wel een beetje te weten waar ze zijn. Ze hebben nog wel met je kans om boven, uh, boven water te komen. Het is ook een oud ding ook, hè? 68 komt die boot. Ja. 1968. Ze hebben er maar vijf, geloof ik. En die dingen zijn echt miljoenen. Is het niet miljarden wat die dingen kosten? Het is bizar. Zij vinden ze... het bijna zonde van de prijs eigenlijk dan? Mm, nou, ja. nou. Ach, jezus, dat is ook wel weer een uh, dingetje om te zeggen. Maar het is wel, uh, dit is echt een gevalletje van geen nieuws is geen goed nieuws. Nee. Maar uh, ja, ik hoop er uh, het allerbeste van. Maar ja, hij schijnt. ze hadden toestemming gevraagd om te duiken tot 600, 700 meter of zo. Ja. Waar hij eigenlijk niet voor geschikt zou zijn. Maar uh, ja, we hebben nog steeds geen nieuws gehoord. Dus, uh, Misschien moeten de... ze Rusland vragen. Rusland heeft wel ervaring mee met onderzeeboten die uh, verdwijnen. verdwijnen. En uh, of die vastzitten onder, uh, met kernwapens Precies. en zo. En, uh... en uh, ja, ja, die ja, weten er ja. echt heel goed mee om te gaan. En dan kunnen ze uiteindelijk, Smit, Smit Takker, ook nog bij... Uh. Misschien zit er nog een klusje in voor Nederland. Of zit ik nou echt helemaal commercieel te denken nu? Ja, ik denk het wel. Het werd vreselijk uitge. Ja, dat is allemaal niet goed. Ja, <laughs> maar goed. ja, wat, nou... wat wel gevonden kan worden weer... Dat is een leuk briggetje. Ja. Het Franse plaatje Bitsje. Bitchje. Dat schrijf je bij i t c h e yeah. de Facebook had dus drie weken geleden de Noord-Franse gemeente geblokkeerd. Kennelijk door een vertaalfout. Want de gebruiksvoorwaarden waren overtreden, had de gemeente te horen gekregen. En de naam van onze plaats lijkt verkeerd te zijn uitgelegd. Al dus burgemeester Benoit Kiefer. En ze dachten dus natuurlijk aan het Engels talige gescheid door bitch. Het bedrijf heeft inmiddels toegegeven dat sprake was van een incorrecte analyse door een algoritme... En de gemeente had in die tussentijd al een andere pagina opgezet... met de neutrale naam, Mary. Dat betekent burgemeester 5723, En dat schijnt dus de postcode te zijn. Dat ja, is wel saai. Maar ja, het is niet de eerste keer dat het 500-tellende bitje... in de problemen raakt op Facebook. De pagina's ja, die zijn in het verleden echt al diverse malen geblokkeerd geweest. Ja, Dialoog. Ik loog. heb wel zelf van, nou, goh, ik wilde. Waar ligt dat, Francis? Daar wil ik wel eens heen. En dan foto uh, maken bij het plaatsbord. Ja, jij ja, zou niet de enige zijn, denk ik. Ik uh, wil even doen. Goed, vandaag in de telekant, telegraaf te lezen. De politie mag je beste vriend zijn. Maar hij is een betere gamer dan jij. Ja, ik heb af en toe van die rare berichten. Ja, een Amerikaanse uh, na, ma, Bountiful. Nou goed, maakt niet uit hoe je het uit te spreken. Hij had namelijk in een park had een uh, agent had een uh, Nintendo Switch gevonden. En hij uh, heeft op facebook dat ge ge gemeld. Ik heb een Nintendo Switch gevonden. Van wie is deze? Uiteindelijk had de eigenaar gereageerd. Die zegt: van, oh, Mooi, ik kom ophalen. Toen zei de agent nog wel even: uh, Ik moet nog wel even bekennen dat ik je uh, highscore heb gebroken. Dus je uh, oh! staat nu niet meer bovenaan. Hmm. Mag dat wel? Is dan de vraag. Wat mag Ma Mag een agent. In, ik weet niet of ik, ik hoop dat hij die zijn eigen tijd heeft gedaan. Niet in de dienstijd. Ja, tijd. dat is de vraag. Dat hij dit, dit, dit, dit, dit nee, na tien na tien, jezus, Nintendo Switch ter hand heeft genomen... en zelf even een hoge score heeft gemaakt. Het is al te gek voor woorden ja, dit. Hebben die mannen cool. niks beters te doen? Ja, ja, nou ja. Gaan corona de Als jij, wacht, op als de jij wacht zit s'nachts en er gebeurt niks. Nee. Want ja, na die avondklok uh, is dat relatief rustig uh, overal. Ja. Dus ja, ik ja. weet het niet. Ja, is... Inbrekers vallen op tegenwoordig uh, na, de nacht, na de avondklok. Ja. Dan kan je aangehouden worden. En dan, wat heeft hij in die tas? Oh, hé, hey, wat, wat wil hij daarmee doen? Nee hoor, het is gewoon geregeld. Ik, ik zou de cijfers wel eens willen zien, ja. Is het uh, minder, is, is minder crimineel? het lijkt me haast wel. Het lijkt, ja, dat klinkt logisch. We je hebt laatst wel gewoon van iemand gehoord die ging gewoon oversteken. En uh, die werd toen gepakt, hoppata, 90 euro. En ik denk van ja, als je nou weet dat het een avondklok is, dan ga je toch uh, wel even kijken of er geen auto aankomt. Weet je wel, zo voordat je oversteekt. Ja, als je bent een Een beetje in de schaduwen. Ja. ja, ik bedoel, we vorige week nog over. Ik loop ergens gewoon een pad op, hoor. Ik fiets gewoon zo de tuin binnen. Echt helemaal geen punt. Dat doe ik echt gewoon niet. Ja, dus... ja, het is gewoon echt een hele moeilijke periode. Is het ja. allemaal, voor ons, allemaal. je moet ja. ons geld sparen voor de straks. Wat moet je? Het geld uh, besparen van de... Van uh, uh, oh. zwart lopen. Hè? Zwart lopen. Na, na tien is avond. Ja, ja, ja. Uh, uh, oh, want dat kan dan straks op het terras uitgegeven worden. Ja, want die beat is... De prijzen gaan omhoog. Dat moet wel. Als kan je je, je, je personeel niet uh, betalen. Want er moeten allemaal zoveel maatregelen worden getroffen. Ja. ja. Zo. Ik die dat niet groot en het lukt gewoon niet. Ik Er zijn er weinig hersenen over, denk ik voor je. Ik heb hier van de sigaretten opgeroken en zie can't get high. Mijn god zegt: Royal and Servant and can't get high. Lekker en fijne muziek op de zaterdag met een gitaar. Our number. Yes, your days are numbered. Tobak leeft op de radio. Fijne toestel aanstaan. Straks weer uh, geschiedenis na 9 uur. We kijken naar de datum 24 april. Interessante materie weer. Echt Interessante materie. Ja, goedemorgen, welkom. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er toestel bij hebt staan. Vandaag in de Telegraaf te lezen. We hadden het trouwens net over, uh, over wijn, hè. En over bier, alcohol en alcohol, bier. En ja. het, op het terras en zo Gisteravond zat ik uh, op één nog even te kijken met uh, Paul en. Uh, Astrid Joosten, die het presenteren, uh, Paul, Paul de Leuze is natuurlijk altijd wel een beetje verademing. Dus is niet echt een presentator. is gewoon een beetje, maakt een beetje een grap en het Hij is gewoon gezellig. Hij is gewoon gezellig erbij. En uh, zat iemand, zat er zaten twee mensen uitgenodigd die zich helemaal hard hebben gemaakt... voor het, het, het rookwaar in Nederland te demotiveren. Om de kaart te krijgen dat het levensgevaarlijk is. Dat er zoveel mensen aan dood gaan. Er moet iets gebeuren. Zijn ze zijn al tien jaar, vijftien jaar mee bezig geloof ik. Je mm -hmm. ziet ze ook geregeld voorbij komen. En elke keer weer een stukje ouder worden. En nu, waren ze, en nu hadden ze een onderscheiding gekregen door Paul Blokhuis. Die is van. Um, is die van gezondheidszaken volgens mij? Wel. Ja, dat zou wel. Ja. ja. En uh, uiteindelijk, uh, die, die was met de dames aan het praten. En die wilde het nog even groter aanpakken. Die hadden zoiets van, oké, okay, nu hebben we het roken aangepakt. En kun je, kan je deze dames ook niet inzetten voor het drinken. En wel voor het goed overgewicht. Idee. En voor het snoepen. En voor al het ongezonde leven. En Paul Blokhuizen sowieso had hij sowieso... Met het, het, bijvoorbeeld de wijn die er naar aanbieding komt. Daar moet ook iets mee gebeuren. Bro, dat stunt dat Daar wilt u vanaf. Ja, en dan kijk ik ook naar mezelf. Twee, uh, twee flessen halen, één betalen. Uh, wijn. Als ik zelf voor een wijntje naar de supermarkt ga... En ik zie dan in het schap, hey, ze, zijn, ze zijn in de aanbieding. Uh, ja, dan haal ik er ook vier. Wat? En dan zijn die vier eerder op dan dat ik ze loskoop. Oké, okay, dus wacht even. je koopt twee flessen, dan heb je één aanbieding. En jij koopt meteen vier flessen. Ja. Ja. Nee, oké. Okay. Ik hoor, er, is ook, wel, ik is hoor wel, er ook bij, hoor. Het is echt wel duidelijk, hoor. Jezus. Ja, ik zou dat gewoon dat... twee flessen nemen, één gratis. Nee, hij pakt er meteen vier. Ja, maar de vraag lachen. is dus ook van, oh, hè, alcohol is dodelijk. Hè? Ja? Er, er vallen meer doden door... Uh, uh, tabak dan door alcohol. Dat is twee keer zoveel ongeveer. Ja, ja. Maar is het dan ook zo van... Uh, geen rookvrije terrassen... wordt het dan ook alcoholvrije terrassen? Ja, nou die kan want daar we wel daar ga je op. misschien wel heen. Ja. Ja, je mag, mag je alleen nog maar thuis drinken... maar niet waar kinderen bij zijn. Nee, want het is een verkeerd voorbeeld. Maar als je nou toevallig uh, frisdrank in een wijnglas doet... Ja, nee, Kijk, maar ook dat de dat geur groot, die verspreidt. Ja. Je, je, je ademt ook iets uit, je bent minder scherp. Ik bedoel, echt, de, uh, opvoeden van kinderen is een serieuze, serieuze aangelegenheid. Het is net zo serieus als het besturen van een auto, zeg mm -hmm. ik. Dus je moet altijd scherp blijven. Want je mag uh, pas na je 18e ook alcohol kopen, ja? maar wel bier op je 16e volgens mij. Maar sigaretten, moet je dan ook 18 zijn of is dat, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, nee, ik geloof het wel. Je moet wel. Met sigaretten moet je een bepaalde leeftijd wel hebben om het te kunnen kopen zo. Zeker. Ja. Als je op straat kan je niet een boete krijgen als je een sigaret aan je lip hebt hangen. En, uh, maar ja, daar moet wel iets aan gebeuren. We zijn nu bezig aan de achterkant iedereen gezond te houden. Weet je wel. En maar we moeten geld aan de voorkant zetten. dus eigenlijk gewoon. Als ik zo je paal blokkenhuis hoor. 18 jaar echt... ja, hoor, het ja, kopen van tabak. Ja, oké. Okay. Nou, Maar goed, ik denk, als Paul Blok, hij is het echt langer aan de macht is. Klinkt een beetje naar, naar goed. Maar als hij langer gaat besturen, denkt hij echt dat hij gewoon supermarkten gaat dwingen... om alleen maar gezonde geschappen aan te bieden. En dat je zeg maar speciale uh, uh, legitimatie nodig hebt om zeg maar achter de muur te komen... voor uh, snoepgoed en voor uh, alcohol en voor uh, bier en weet ik veel allemaal dat je daar echt wel getest voor moet worden. Van, oh, je bent redelijk gezond. Jij kan nog wat ongezond tot je nemen. Dus daar gaan ook alle uh, rumbonen gaan de markt uit. De wat? Rumbonen. Ja, zeker. Dat soort dingen. Ja, ja, ja het, om... wordt, het wordt wel echt zo'n politiestaat. En moet je eens opletten hoeveel uh, alcohol er dan gestookt gaat worden. Want dat, is, dat schijnt dus wel zo dat in Zweden... in, ja? uh, in de Scandinavische eilanden... landen, dat, dat daar wel heel veel gestookt wordt. Want het is gewoon niet te betalen als je het koopt. Nee, Nee, ja, dat is waar. En dat was gisteren ook op nieuws. Heel veel mensen zijn thuis nog gewoon bier aan het brouwen... omdat ze ja, vaak een baantje kwijt zijn. En dat hebben we sowieso... Nou, ik was al bezig met hobbybrouwerij, uh, dus laat ik het nu even doorpakken en iets professioneels ja, te maken. Ja, zelf bier maken en zo. Dat is ook al heel leuk om te doen, natuurlijk. Ja, zeker. Dus, uh, ja, het, is, het komt toch wel Nou, Ik weet dan vindt mij, dat is ook een tijdje... en sommige dingen waren gewoon echt niet te hagelen. Dan vind je van, ja, aardig, interessant... Je bent op de goede weg. Mag ik er een glas water naast hebben? Ik ja, ik het een beetje wegspoed. Nou ja, drinkt sowieso wel heel weinig. Ja, één glas per dag. Nou, dat zou dan heel veel kunnen zijn. Meer ook echt niet. Nou ja, goed, even de leukere plaats van de laatste tijd. Ik ken het niet. Raven Arsten. Het is vage shit. het doet normaal nooit. Ik draai alleen maar grote hits natuurlijk. Peak in me. Hij is aan het leren om mondharmonica spelen. Maar hij weet nog niet helemaal precies hoe je moet gebruiken, lijkt wel. I'm alright, I'm all right. I just need a little time to take Cause I realized near the lion's den, I let my bow all slip, persuade everyone, come on in after hours, felt every word I heard, then we At the time it was nine. I advise to get a different kick Redefine my advice, it's the time for more hippie shit Frustrated in me, q Ray Fuego. Ja, fagje shit dit hoor. Echt, videoclipje erbij. paar van die ja, jaren negentig, um, noem je dat ook weer, niet punkers, maar ravers, denk ik meer dat zijn. En die staan aan te dansen en dit, dit, dus ze staan niet te dansen op deze muziek. Dit moet wel vrij heftige muziek er zijn, maar het is wel de videoclip bij deze plaat. Fagje shit, ook kan je die hier verwachten. Ik vind dat wel leuk om even iets nieuws te laten horen. Goed, straks in het tweede gedeelte nog meer. Grote hits, zeg ik altijd. Toepak loopt tegen het einde van dit eerste uur... in het tweede gedeelte geschiedenis natuurlijk. En vandaag in de Telegraaf groot stuk te lezen... over veel woorden, weinig daden. Tussen 2014 en 2020... zijn er 24.170 uh, uh, pogingen gedaan... om ongewenste vreemdelingen uit te zetten... naar de, het land van herkomst. En uh, dat is 24.000 keer, hè? En... 13.000 keer is het gewoon geweigerd uh, om daaraan mee te werken. Dus land, ze komen bijvoorbeeld uit Marokko. Dan wordt er gevraagd, uh, kent u deze persoon en waar komt hij vandaan uit uw land? En dan wordt er niet gereageerd of ze zeggen van nee, we hebben geen informatie over die persoon. En, oh, nou, voordat oh. je weet dan verdwijnen ze in illegaliteit. En uh, dat is echt, er gaat zo ongelooflijk veel geld en energie in zitten... Om het uit te zoeken waar die persoon vandaan komt. En die persoon land, uh, die, uh, reist er over meerdere landen. Dus uiteindelijk moet je uitzoeken welk rit hij gemaakt heeft. en werkt hij daaraan mee? Oh, nou goed, het is echt uh, teleurstellend En uh, uh, nee, je wordt er niet blij van als je het stuk leest. Hier gewoon in de Telegraaf. Niet, okay. uit te voer, niet uitvoerbaar, dit bijna. Goed, wat om meer? Mm. Ja. was een uh, Brits koppel die is tot het uiterste gegaan. om geld te ontfutselen van hun huisbaas. De huisbaas die woonde bij het koppel in en had een fortuin van maar liefst 3,5 miljoen pond. Zo, dus 4 miljoen euro. En uh, ze trokken dus bij hem in om te zorgen voor zijn dementerende moeder. En nadat de vrouw was overleden, sloegen de twee toe. Want uh, toen was hij 56, moet je nagaan. Maar een dokter trof dus het lichaam aan in zijn slaapkamercel. Naast een bord met chocoladereepen, een donut en een McDonald's maaltijd... dat er verser uitzag dan hem. <laughs> en de, de agent zei ook weer dat er was een Emma in de kamer... die moest doen, die deed de dienst als toilet. En de, de manse deken was nat, was ijskoud in de kamer... Er rook naar urine, dat is echt verschrikkelijk. Nou ja, ze worden vermoord beschuldigd, pleiten onschuldig... ze hebben het testament vervalg, vervalst. en ze zouden dus bij zijn dood maar liefst anderhalf miljoen pond gaan erven. Ze denken, nou, laten we nou niet alles doen. Anders worden nee. we verdacht. Jazeker. Dus ja, zeker. Dus nou, hoe dit af is maar de vraag. He? Had 9 miljoen, geloof ik. Ja. En ze wilden maar... Oh, begon ja, 4 kon. miljoen. En ze, oh, ze miljoen. wilden dan 1,7 miljoen, wilden ze. Euro je je uitgerekend wat ze kwijt waren. En uren ja. die ze gewerkt hadden. Ja, ja zo'n ja. hoog tarief. Dat kan best nog wel in het papier lopen, hoor. Zoiets. Op, loopt op tot 1,7 miljoen. Nou, hier gewoon. Eten bij de McDonald's is best prijzig elke dag. Ja. Ik wil niet zeggen dat het gezond is. En donuts en chocoladerepen. Sommige mensen doen er een moord voor om dat elke dag op een bord te krijgen. Ja. Ik heb één Nou, de laatste plaat voor 9 nee, uur. Dansend het uur uit. Bicept. verandering aan te pakken, want anders is de aarde veel te ver opgewarmd.